Goedemiddag allemaal, het is het uh, Bartje van vrijdag 20 december 2013, het laatste van het jaar 2013 alweer. Want volgende week uh, zijn wij met vakantie, dat geldt ook voor 3 januari. Wat gaan wij doen vandaag? Uh, de vaste onderdelen natuurlijk. En um, als we eraan toekomen, vier appjes heb ik klaarstaan, of in ieder geval drie heb ik er klaarstaan, want dat is een bijdrage van Dirk. Het gaat om de app iCulture. Uh, en om uh, de YouTube-app en om YouTube Capture-app. Daarmee kun je um, via je iPhone uh, opgenomen, gevideode dingetjes op YouTube zetten. En verder wil ik dan nog met jullie even de, de app van de NS, Reisplanner Extra, doornemen. Um... En dat is het dan voor vanmiddag. Um, we beginnen zo eerst met de vragen binnengekomen bij IASK en dat was er één. En de vragensteller is gelukkig aan boord, dus dat komt mooi uit. Maar voordat ik dat ga doen, laat ik eerst even de microfoon los voor de nou, bekende dringende zaken. Ik zou zeggen, ga jullie gang. Oké, okay, geen dringende zaken. Dan gaan we beginnen met de vraag binnengekomen van IASK. Dat was een vraag van Bert. Bert had uh, wat problemen. ...op de iPhone met uh, sinds iOS 7... ...en uh, ik heb hem even heel snel kunnen doorlezen... ...dus Bert, je mag me zo even aanvullen... ...ik begrijp dat uh, jij vooral wat problemen hebt met, uh, met lijsten... Um, ...ja, ik kan dat probleem... Uh, en, ...en dan heb je vooral dat je, dat, dat je soms toch niet datgene in de lijst... Uh, ...als je dubbeltikt uh, act, uh, activeert wat je uh, had aangewezen... Uh, ...trage schuiven in lijsten... Um, ja, eigenlijk is dat voor mij sinds iOS 7 herkenbaar. Ik had begrepen dat jij ook met een iPhone 4 werkt. Ik ook. En ik merk dat, uh, ik heb dat al vaker hier in het vraag u genoemd. Het is net aan met een iPhone 4. Um, de mensen die de podcast of uh, het vraag u van vorige week hebben meegeluisterd, die weten dat ik uh, toen Ariadne heb laten horen. En dat je toen ook al echt hoorde dat het soms echt lang duurt en gestotter en zo. En ik heb hetzelfde probleem als ik in, in, in lijsten moet navigeren. Dan duurt het soms lang voordat hij reageert. Uh, soms ben ik dan één te ver. Dat komt omdat je dan eigenlijk... Je moet eigenlijk dan wachten totdat de sprake reageert op een veegbeweging. Doe je dat iets te snel, dan zit je alweer aan de volgende... Uh, ja, voor mij ligt dat gewoon aan de, aan de zwaarte van het systeem... en uh, de, de processorcapaciteit van de iPhone 4. Bert, ik laat de microfoon even los voor jouw aanvullingen. Want ik verwoord hem denk ik niet echt goed. Ik denk dat je het juist wel goed verwoord hoor. Ik ben even vaak bij mijn uh, modem gaan zitten. Dat is ook een uh, lastigheid van de iPhone 4... Het is is. dat ze uh, ontzettend ongevoelig is. Mijn wifi heb ik soms met twee stations. Ja. Het laatste wat we van je hoorden was van ik heb soms maar twee stations en daarna viel je weg. En dan zie ik ook dat de microfoon weer vrij is, maar ik kan er zelf niet in. Dus op de een of andere manier blijft dat toch hangen. Nogmaals, het is wel vaker gezegd, dit zijn toch nog wat kortkomingen van de app. Ja, ik, ik heb dat ook. Ik heb zelf wel hier in huis... Uh, uh, Eigenlijk weinig problemen met mijn auto. Die staat wel zo ongeveer uh, op de middelste verdieping. Dus zowel beneden als boven heb ik goed signaal. Hij vindt er minder dan uh, de 4S. Um, ja, het, het, hij is inderdaad minder gevoelig. Dat is zeker waar. Uh, um, ja, en, en uh, over, over jouw uh, I-Ask vraag. Uh, ik had het blijkbaar toch nog wel goed samengevat. Ik. Um, ik denk toch dat dit een, uh, wat ik net al zei, dat het met de iPhone 4 en iOS 7 net aan is. Zeker als je Voice over gebruikt. Want dat vraagt natuurlijk ook processor tijd. En dan uh, moet je soms echt geduld hebben, uh, ook met het vegen door lange lijsten. Oké, okay. ja, Bert, uh, ik weet niet of je nog even iets wilt zeggen erop. Probeer het nog even. Ja, geloof ik. Ja, nee, ik ben ermee bezig om toch een nieuwe aan te schaffen. Dat zal een 5S worden dan. Want uh, je zou deze eigenlijk terug moeten zetten op IOS 6. Dan werkte die goed. Alleen daar had je het nadeel als je een lijst inging ergens en je kwam eruit, dan stond je altijd weer bovenaan. Dat vond ik altijd heel vervelend. SB7 niet zo. Ja, dus ik denk bij het de, volgend jaar dat de 4 ook niet meer meedoet. Hè? Dus, ja. Oké, okay, maar je hebt het helemaal goed verwoord. Ik ben blij dat ik niet de enige ben. Ik ga kijken of ik een missie nog op io 6 kan zetten op een of andere manier, want dan doet de ding het allemaal wat uh, flexibeler. Bedankt voor het uh, bekijken en ik luister weer graag naar de rest van de ronde. Ja, uh, prima Bert. Ja, oké, okay, uh, de 5S die zal het zeker beter doen. Ik heb er wel eentje van een cliënt gezien en uh, het is een uh, nou, snelheidsmonstertje in vergelijking met wat wij nu uh, draaien. Oké, okay, nou dan beginnen we zo met uh, de eerste app van Dirk. Ik heb de boel ietsje anders aangesloten, dus ik hoop dat mijn sterktes goed zijn. Ik denk van wel. Uh, we beginnen met de app iCulture. Een app die echt niet mag uh, ontbreken is de eCulture app, denk ik. Het is toch een soort van basis van dit vragenuur. Dus daar wil ik eens even naar kijken. Hij heeft een, uh, in de loop der tijd een behoorlijk update gehad. Dus dan is het wel de moeite waard om daar eens even naar te speuren. Sterker nog, hij heeft weer een plekje veroverd op mijn eerste Beginscherm. Wat wordt er allemaal machtig veel geschreven in dat iCultuur forum? Zeg, niet te geloven. Nou ja, we gaan toch eens even naar kijken. Die listrecorder is een mooie, brave app. Oké, we gaan even kijken. List Thuisknop. Listrecorder. Nou, juist zag ik niet. Juist zag ik ook al niet. Fond. Audio man. Twee apps. Sakker koffie. Mijn ik, cultuur. Drie nieuwe onderdelen. Drie nieuwe onderdelen en dat is morgen al voor 7. Als je de app start, dan kom je in het uh, nieuw tabblad. En daar is het volgende te beleven. Dan moet je nog een paar knopjes even een eigen label geven. 0, grijs. List 3. Dat is de list 3. Juist. Zoek. zoekveld. Geselecteerd. Budsmarke was tof. Eh... Oké, okay, BUT-archief staat bovenin. Alles is BUT. BUT even B-U-T even kijken. Dat zou Vertaling, wat zijn. interproductie, containers, taal, tekens, B-U-T, Turnis. Ja, het is gewoon BUT. Oké. Okay. Uh, ik ga rechts vegen. Geselecteerd. je je was heel tof. Klap. Daarmee kun je de offline reading mode aan en uitzetten. Uh, ik heb hem online staan, anders dan is het niet leuk. Zoek. Zoekveld. Een zoekveld. Alles. Knop. Dit is een knopje die geen label heeft. Dan moet je even alles noemen iPhone. Knop. iPhone-knop en iPad-knop. IPad -knop. Als je deze label even uitdeelt, dan gaat het helemaal goed komen. Geen iPhone-verkoopverbod in Zuid-Korea. Geen iPhone-verkoopverbod in Zuid-Korea, dat is echt prachtig. Even kijken, we hebben hier ook tabbladen geselecteerd. Te weten, de nieuws. selected sorry. De botfucking selected. Knop. Favorieten. Top selected. Knop. De app top 5, altijd leuk. De tips. De En verduld ze hebben af en toe ook tips waar je wat aan hebt. We gaan even bij het tabblad kijken. Instellingen. Ecultuurvideo. video. Reviews. De redactie. Feedback. Credits. e shop. Wie zijn wij? Forum. Volg ons. Deelt deze aan. Verwijderen banners. De video's in selecteet. De vat in De de top op 5 selected. De tip op selected. Geselecteerd. But meer meer selected. Oké, okay, daar zitten we weer te but meer. Dus dat zijn de tabbladen. Nou gaan we de rest even doorlopen. We beginnen met het nieuws. Geselecteerd. But meer meer selected. geselecteerd. De put meer selected. naar boven. Tip de redactie. Feedback. Kerins. En dan. De put meer selected. Geselecteerd. De archief. Oké, dan, waarschijnlijk moet dat iets van het tikker. Uh, ze hebben een heel mooi archief waar je gewoon bij kunt. En dat staat linksbovenin, dus dat tikken we even dubbel. b En dan kom ik keurig met een bedekknop terug. Aanbiedingen, iPhone, druk. En hier heb je allerlei uh, rubrieken waarin. Abonnement, accessoires, acties en bij ADOB, Advictory, Alternaat, Amusement, Apps, en Apple. Apple TV, Blackstar, België, Veiland, Doet, Oekas, Alfred, Oekas, Morning. Nee, wat je maar wil, er staan echt 10.000 artikelen staan daar onder de. Uh, onder het archief. List 3 Noorder, Lubeck. En staan hierbij de. Knop. geselecteerd. Knop. Zo. IPhone. Knop. Dus maak je dat als een Zoek alles iPhone. iPhone spullen, die tik ik even dubbel. En ik ga even naar rechts kijken. Knop, geselecteerd. Dus maak je dat als Knop, zoek alles iPhone. I've Geen, nul, grijs. Knop. knop, I can of comment. Knop. I can have bookmark selected. Knop. Of je er een boekmark of een comment van wil kunnen maken. Geselecteerd. en smallmark. En een small mark, dat zal wel iets van een tekeningetje zijn. Knop. Updates op up messen te verhulpt krassproblemen. Updates. WhatsApp messages Het is prachtig. Nou, dat wil ik wel eens lezen. Hier rechts staat in een grijze knop hoeveel artikelen of reacties er zijn. Dus die kan ik ook dubbel tikken, dan kom ik direct bij de reacties. Ik deed dat ze op Messenger helpt, kennis probleem. Dubbel tikken. Die van de club. ML. marktplaats verschijnt januari 2014. Annuleren. Knop. Lezen, knop. Nou, dat wil ik lezen. Waarom is ik dat? Lubek. knop. Ding de toets krijgt, weet knop. ik niet. Nul reacties verticale lijn Bastiaan vroeg op verticale lijn 12, 12, 2013, 8, 5. marktplaats verschijnt januari 2014. Op niveau 1. Volgens mij had ik een ander artikel gedubbeltikt, maar daar wil ik even van afwezen. Hier kan ik dus gewoon met twee vingers naar beneden wezen. iPad Marktplaats verschijnt januari 2014. Marktplaats iPad-opkomst, koppeling. Marktplaats is bijna klaar met de ontwikkeling van een iPad-app die ergens volgende maand moet verschijnen. Dit heeft de Nederlandse verkoopsite verteld aan In. E nou, dit lijkt prima dat er een iPad-app komt. Ik ga hier terug. Ubeek, knop. Marktplaats heeft al lang een iPhone. Koppeling. Hier kan ik een iPhone-app... Een iPod -touch in september. Ook al over de nee, komst van de geselecteerd. De WingMotion selected. Knop. De VFFM selected. Knop. De Atop 5 De Tippen selected. De VM selected. Ik heb hier geen nieuwe tabbladen. ik kan hier terug. Link, Knop. Het Archief. Knop. En dan kom ik weer in het Archief en daar kan ik naar de geselecteerd. De WingMotion selected. Knop. Favoriete artikelen. Hebben zij dat eventje klaar neergezet? Favoriete artikelen. Context. Aangemist. We kennen Mega. Radium. WhatsApp en meer. Een leuke klender schijnt dat te zijn. Er zijn zoveel prachtige leuke apps. Het is echt gewoon dik. Geniet altijd. Um, tenminste vind ik wel. Ik word er helemaal blij van. Je krijgt poesberichten van ieder ding wat eruit komt. Dat lijkt soms heel veel. Maar ik weet niet waar je dat precies in kunt stellen. Um, hoeveel je er wil hebben. Misschien dat je dat wel gewoon in het berichtencentrum moet doen. En dat je hier verder geen invloed hebt op pushberichten. Of mogelijk dat je... Bij de instellingen, daar kan ik nog even kijken, ook een e-cultuur-app hebt. Thuisknop, e-cultuur. Nou, die instellingen moeten instellingen. Instellingen. Kriegtuigmodus, uit. Nou, dan zou het hier in het rijtje moeten staan, dus dan ga ik dat even zoeken met mijn tipsenbordje, als dat hij even wil. waar zij, fansbox van WLA 7000D, zoektekst. Type zoektekst, uh, C-U-L-T-U. Nou, oh, ze hebben hier instellingen. Nou, daar moeten we nog even gaan kijken. Instellingen. Dat is eens dus een beetje verwarrend per uh, app waar dat zit. Context. Ze zitten dus of in de app zelf met een gear ding of een instelling of een meer of dat soort dingen. Of ze zitten hier bij de instellingen in de algemene instellingen. Nee, sorry, uh, in het gewone rijtje, dus niet in het algemeen. Algemeen, context. Herstel alle instellingen. Uit. Herstel instellingen uit. Je kunt een banner vrijkopen. Dat heb ik wel gedaan voor de 1,80 geloof ik of zo. Dan heb je hier wel geen gemiep over reclame en dat soort benden. Algemeen, herstel alle instellingen. Uit. Herstel alle instellingen. Dus dan kun je terug naar de basic. Leeg cache bij start. Uit. Leeg cache bij start. En dan is het eruit. Dat is prachtig. Lijst weergave. Context. Vraag bij gelezen. Oh, die vraag bij gelezen kun je aan of uitzetten, schijnbaar. Artikel weergave. Context. Automark als gelezen. Aan. Automark als gelezen. Reacties. Context. Sorteren Aan. Nou, dat zijn de instellingen die je hier hebt. Oftewel, er is een prachtige, rustige app waar je ook zelf reacties in kunt schrijven en ja, waar je alle kanten mee uit kunt. Uh, dat was de app iCulture. Ik gooi de microfoon even los voor mensen die vragen en of opmerkingen hebben. Uh, dat appje heet iCulture. En uh, wat verzamelt dat nou precies? Want ik, ik heb er niks gelezen in het forum daarover, dus ik weet het niet. Uh, verzamelt dat nou alleen informatie over Apple of over de Duvelaise Oude Moer? Of wat, wat, wat moet ik er nou mee doen? Nou, dit was voor mij ook vrij nieuw. Het schijnt een soort forum te zijn. Volgens mij... ...is het, als je ook de app ziet, alleen maar Apple, iCulture. Uh, het is dus inderdaad I-C-U-L-T-U-R-E. Je kunt dus de gratis app downloaden en dan heb je inderdaad banners. En ik dacht dat het 4 euro was, want ik heb hem, hij was voor mij nieuw. Dus ik heb hem, uh, toen ik dat stukje van Dirk uh, gisteren draaide, uh, heb ik hem ook meteen gedownload. Ik moet wel zeggen dat er behoorlijk wat pushberichten komen, dus ik heb dat maar weer uitgezet... Nou, volgens mij, uh, misschien Astrid, weet jij dat. Uh, dus, uh, is het een soort forum? Oké, okay. Astrid die, uh, zit er wel in, maar die reageert op het moment niet. Uh, ja, Aad, verder weet ik er op dit moment ook nog niet meer van. Je zou even op internet kunnen zoeken, want ik neem aan dat ze ook dan een internetpagina hebben. Maar het is dus eigenlijk voornamelijk nieuws. Dat zie je ook al aan de knop, alles uh, keuze alles, iPhone of iPad... En ook al door die i geeft het eigenlijk al aan dat het alles met Apple te maken heeft. Ja, verder hoor ik iedere keer listrecorder. Betekent dat dat het daarmee iets te maken heeft? Of was dat toevallig dat ik dat iedere keer hoorde? Nou, dat is nieuw in iOS 7. Dirk neemt dit uh, van tevoren op. En dat doet hij met de app Listrecorder. En uh, dat zie je dus boven aan je scherm staan. Dus als hij met zijn vinger sleept, dan komt hij listrecorder tegen. Het voordeel daarvan is, is dat je dus als je aan het opnemen is, even snel naar listrecorder kan en dan kan pauzeren en dan gewoon weer verder gaan. En verder weet ik dat uh, Dirk op dit moment de, de podcast zelfs ook uh, zelf knipt op de iPhone met een, een appje. Uh, Hokusai heet dat. Uh, moeilijke naam. Dat is een het lijkt op een Japanse uh, app, dat zal het ook wel zijn. Waarbij je dus je iPhone als uh, uh, opnameapparaat kunt gebruiken. Maar uh, tevens ook kunt selecteren, knippen en, en plakken en weet ik veel wat allemaal meer. Dus er is eigenlijk een audio-editor, een wave-editor audio wave voor op je iPhone. En uh, die is ook echt heel goed toegankelijk. Oké, okay, dankjewel. Goed, um, zijn er nog meer mensen die uh, hier iets over kwijt willen over iCulture? Nee, nou dan gaan we verder met... Uh, um, de twee apps van Dirk, die we ook achter elkaar doen. En dan uh, kom ik. Um, natuurlijk uh, ga ik er wel tussendoor wel even de microfoon vrijgeven. Dan beginnen we met de app YouTube. Daar gaan we dan. We gaan deze keer met YouTube. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon zo leuk is. Um, om even wat dingen te bepalen bij YouTube. Beweren ze dat ze meer dan 1,2 miljard kijkers per maand hebben die gezamenlijk ongeveer 6 miljard uur video kijken en er wordt ongeveer uh, 100 uur per minuut dus iedere minuut van de dag wordt er 100 uur video naar Google geüpload en dat is uh, gewoon echt heel erg veel nou, we gaan er dus even naar kijken ik zal een deel van het uh, verhaal op een toetsenbord doen en een deel van het verhaal doe ik met de vingers op de iPhone net een beetje hoe het in de pad komt. Ik begin met toetsenbord met ctrl, nou wat is dat ding, ctrl, option, home, en dan kom ik op het beginscherm. Thuisknop, berichten, engel gelezen bericht. Daar kan je met um, option, dat is de tweede, van de link naar links vanaf de spatie, dus je hebt spatie, command, option... Control en een of andere FN toets op een Apple Keyboard in ieder geval. Je kan met Option Pijl naar boven het zoekveld opentrekken en dat werkt alleen maar als je echt op een scherm bent. Dus als je onder in de dock bent, doet hij het niet en in apps vaak ook niet. En, of geloof ik zelfs helemaal niet, en um, wel in mappen en op beginschermen van, uh, van je iPhone. En je zou verwachten dat op je pijn naar beneden was, maar dat hebben ze omgedraaid om een van de rare reden. Ik tik uh, YouTube. Wiste tekst. Knop, annuleer. Knop. Beste resultaat kijken. Kijk of hij gevonden heeft. YouTube. Kijk, hoppa, YouTube. YouTube, gids, Knop. Op het scherm waar je binnenkomt. Suggesties. Heb je gids, suggesties. Iets. Gids, knop. Minder hard zo, ja. Zoeken, knop. Uh, gids knop. Daar heb je gids. Suggesties. Suggesties. Zoeken. Knop. En dat suggesties is een soort koptekst, een zoekelknop Video Atem. Samsung WB150 f vertical compact camera review. Interface en complete features, part 1. En dan barst hij meteen los met video's. Dus uiteindelijk is het een heel simpel. Uh, appje eigenlijk, tenminste, hij kan wel knap veel, maar het, het is. Mooi gestructureerd en een fijn zoekscherm krijgen we straks ook nog. Gids. Knop. We gaan even de gids in, wat kunnen we daar allemaal? Gids. Je account, Direct van der Velden. Je account, Direct van der Velden, geselecteerd. Wat je kunt bekijken. Nou, uiteraard heb je. Je account, Direct van der Velde. Een account nodig voor Google, uh, voor YouTube, sorry. En dat kan gewoon je Gmail-account zijn. In mijn geval is dat dan Dirkvdw.gmail.com. En daarmee ben ik gekoppeld op het YouTube-verhaal. Geselecteerd. Wat je kunt bekijken. Wat je kunt bekijken, dat zijn dus deze rubrieken. Die nu uh, dat suggesties gedoe en zo in, in het algemene scherm. Nee, abonnementen. Je kunt een abonnement nemen op uh, bepaalde dingen en dan krijg je een signaaltje als er een volgende versie van uitgekomen is. Uploads. Uploads. En dat gaan we straks ook nog even doen in een, denk ik, tweede deel van dit lange verhaal. ...is dat we uh, een filmpje gaan plaatsen op YouTube. Afspeellijsten. Tenminste, als het wil. Afspeellijsten werken een beetje gelijk aan de muziek in iTunes. Je kunt gewoon meerdere YouTube-items... ...in één afspeellijst zetten. Favorieten. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat zijn offline dingen. Geschiedenis. Geschiedenis, dat is wat oud is. Laten we kijken. Later bekijken. Later bekijken, dan download je wel... Uh, met wifi bijvoorbeeld en dan kijk je later in de trein. Foto. Foto's. Abonnementen. Kost door kanalen. Ik niet gevonden. Zegt er een nou, ploeg door kanalen. Abonnement. Kost door kanalen. Worden. Tekens. Of letter B. R O W S. Oh browse door kanalen. Ik vond het al wat raar. Populairst. Populairst. Live muziek. Nou ja. Foto's. Humor. Onderwijs. amusement, Film. Mensen. Jes. Zo doe je dat. Ga in. En wat je ook maar gaat zoeken op YouTube, het, uh, het staat er ongeveer. Het is echt ongelooflijk. Ik ga uh, terug naar. Je hebt kant. van der Velden. Humor. Onderwijs. Even kijken hoor. Kom ik. Om de klik bekijken. Wat je kunt bekijken. Daar. Geselecteerd. Video-atem. Samsung wb 150 heeft digital compact camera review. Interface en complete fietsers part 1. Video -autumn. Samsung, gids. Knop. Hoppa, met controlpijl naar boven kom je bij gids uit. Ik ga nu zoeken en ik ga zoeken naar um, Universiteit Nederland, dat zijn wat hoorcolleges met, uh, vanuit de wereldwijd door geloof ik dat, dat vandaan komt. Zoeken. Knop. En die zijn Text wel leuk. Bewerkbaar. Tekenodus, YouTube. Wat zoek ik? Ik zoek Het uh, u. Type is ook een probleem. Nou hopen dat Nederland goed gekomen. is. Even een spatiedracht om te controleren. Nederland. Ja. Spelfout. Spatie. Spatie weg. Spelfouten. Om geen hoofdletter. Enter. Terug. Knop. Dan gaan we zoeken. Universiteit Nederland. Zoeken. Knop. Geselecteerd. Video's. Knop. Dan kan ik kiezen of ik in video's zoek. Afspeellijsten. Knop. Afspeellijsten. Kanalen. Of kanalen. En daaronder barst je weer los met de video's. Verfijnen. Knop. Oh, nog een verfijnen knop ook nog. Dan kun je meer... Uh, ...zoekopdrachten door elkaar geven of achter elkaar om gewoon het aantal resultaten te verminderen. Video's. Video's. Stipmiddel. 4854. video item Gaat je geheugen kapot? Als je te veel voor je computer hangt? Professor Dokter Erik Scheder 1-5. En daar barsten de eerste artikel los. En als we dan rondkijken op dat scherm... 4854. ...dan vind je... Allerlei hoorcolleges. atem, Gaat je geheugen kapot? Als je te veel voor je komt... Videoatem. Waarom vernietigt van onze hersenen? Professor, dokter, Erik Video Videoatem. Universiteit van Nederland trainer. Videoatem. Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? Professor, dokter, Erik Scheder. 2-5. Nou, stel die wil ik luisteren. Dan kan ik hem gewoon dubbeltikken. In het geval met pijl op neer of op het display. Video op Video, wordt geladen. steken. Videospeler, controlsvis in. Videospeler, controls dames in. De zaal. Ik heb het ook met Alexander afgesproken. Mocht je mij direct toch een podium zien hou me tegen. Maar. Ik moet natuurlijk remmen, want ik denk dat. Spelers aan het vallen. Oké, ik ga hem even stopzetten. Meer precies. Knop, onderbreken. Zo, dan kunnen we wat rustig te rondkijken op het scherm. Omdat zo'n scherm vrij klein is, zal die proberen de video vol scherm weer te geven. Die kun je meestal dubbel tikken en dan wordt hij weer kleiner en dan zijn de controls er ook bij. Als ik met controlepijlen naar boven naar boven spring. Videospeler, controls visible. Hij zegt videospeler, controls visible. Oftewel, dit hebben we gewoon niet vertaald voor het gemak. Speler samenvouwen. Knop. De speler samenvouwen, dan haal je hem gewoon weg. Meer acties. Knop. Een meer acties knop. Daar gaan we zo wel even naar kijken. Afspelen. Knop. Dan gaat hij weer verder speulen. Trek positie. 22 seconden van 16 minuten 56 seconden. Aanpasbaar. Je kunt daar heen en weer schuiven door de tracks heen. Je kunt zo'n video ook dubbeltikken en vasthouden en dan rechts toe slepen. Daarmee ga je ook door de video heen stappen, maar dat heb ik al een keer gedaan in een andere podcast. En je kunt dubbeltikken en dan kun je naar beneden gaan, rustig. Dan ga je één keer, twee keer, vier keer, een half keer, een kwart keer, slow motion. En dan links rechts kun je in die bepaalde categorie vegen, maar dat is vrij lastig. Volledig scherm. Knop. Nou, volledig scherm, dat had ik al behandeld. Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? Professor, dokter, Erik Scherder, 2-5, 75.279, weergaven, 11, dat dus huidige titel. Leuk, knop. En dat kan ik leuk vinden, niet leuk. Niet leuk. Universiteit van Nederland, 18.000 rond abonneren, knop. Ik kan een abonnement nemen voordat er een volgende versie uitkomt. video -atum. gaat je geheugen kapot? Als je te veel voor je komt, interankt? Professor Dokter, Erik Scherder, En hier staan actions. nog wat suggesties Knop. onder. Video item. Professor Dokter, video actions. Knop. En met die video actions kan ik gewoon een andere video daaruit kiezen. Neem video in. item of video actions. Knop. Nee, dat zal het video item zijn en video actions. Potentie: toevoegen aan laten bekijken. Knop. Toevoegen en laten bekijken. Dus daarmee wordt hij gedownload op WiFi. En uh, kan ik hem in de trein rustig kijken zonder dat ik daar mobiele kost aan heb. Toevoegen aan favorieten. Knop. Dat is een favoriet. Toevoegen aan de Klop. Nou, dat spreekt voor zich, denk ik. Annuleren. Knop. En die ook. Die is, en dat kun je Knop. vrij snel per filmpje regelen. Ik spring weer naar boven met contropanen. Uh, nee, ik spring even helemaal naar beneden toe. Geselecteerd. Knop. En dan... Delen op Google+. Plus. Kan ik hier delen. Een reactie toevoegen. Weglatingsteken. Reacties kan ik schrijven. Moet ik wel ingelogd zijn? Geselecteerd. Delen op Google+. Plus. En normaal... Een Toevoegen, een Videospeler. control shift geselecteerd. Knop. Is dat een de deelknop? Even kijken hoor. Delen op Google Plus. Knop, knop. Geselecteerd. Nou, kom op. Geselecteerd. Knop. Kan ik hem. Een reactie toevoegen, Hoofdletter 1. Een reactie toevoegen, geselecteerd tekstveld, bewerkbaar. tekenmodus. Oeh, dit wou ik niet. Cancel. Knop. Dat wou ik wel. Speler samenvouwen, geselecteerd. Knop. Delen op Google Plus. Een reactie, reacties. Hoe kreeg je dat nou? Videospeler, meer spe Video acties. Knop. Oh, wacht, helpen. Afspelen. Knop. Eén, ik spelen, Wat gebeurt er in je? Tekstveld, bewerkt. Dekanodus, openbaar. Pinsel, De knop. Neuropsycholoog. Meer acties, knop. Onderbreken. Geselecteerd, knop. Nou, dat wilde je nou dus gewoon niet. Videospeler, met trots. Meer acties, knop. Afspelen. Kijk eens, schrijven. kijken. geselecteerd. ...delen met google keus. klopt Geselecteerd. Knap. Hartelijk dank. Zeer welkom, dames en heren. Wat leuk om hier. te zijn. Videospeler. Uh, Speler samenvouwen. Meer onderbreken. Uh. Ja. Nou, normaal zit daar een delen-knop De onder. Toevoegen. Ik weet even niet waarom hij dat nou niet doet. En daarmee kun je dus delen naar mail, naar nou ja, wat je maar wil. Misschien dat we hem straks nog wel tegenkomen dat ik gewoon iets doms doe. Videospeler. Controls visible. Speler samenvouwen. Meer acties. Meer acties-knop. Opvolgschermmenu. Daar heb ik een more options menu kom ik straks bij. Close access. Knop. Close access. Video quality. Knop. Video kwaliteit. Ondertiteling. Knop. Ondertiteling ja, waar rimpel ook nog. Markeren. Knop. En markeren dan kan ik hem waarschijnlijk uh, gemarkeerd in afspeellijst gooien ofzo. Ondertiteling. Videospeler controls hidden. Oh. Geselecteerd. Knop. Hey. Delen op Google Plus. Juist, uit dat menu. Nou, dat is in feite wat de videospeler is. Ik ga nu. Videospeler, control schieten. Hij zegt nu controls zitten, dus dan trek ik hem dubbel. Videospeler, control schieten. Dan wordt hij soms wel wakker. Videospeler, control Dan Want ik hem even op de iPhone zelf. Videospeler, controlsvisie rol. Dan doet hij het wel. Speler samenvouwen. No. Mi acties. No. En ik wil nu. Videospeler, controls visieol. Speler samenvouwen. Speler samenvouwen, dan is die weg. Terug. Knop. En ik ga nu bijvoorbeeld zoeken naar de Universiteit Nederland. De terug. Knop. Juist hopp, pak Delen op Google Plus. Knop. Geselecteerd. Knop. gids, Knop. Daar ben ik bij de gids. Suggesties zoeken. Tikstelt, bewerbaar. Tekenologis, zoek de adres op de advissen. Met panelres kan ik een zoekopdracht op de En bijvoorbeeld zoeken naar Next de rolboor. Kijk, reactie hier toevoegen, weglatingsteken. Ik leef terug. Komt naar boven en ik ga lopen Bolder, zoeken. Knop, geselecteerd. Videos, afspelen, kan verfreen Videos, Stipmidden. 1. Videoatem, Bainsteweg 97 3734 CA den Bolder. Videospeler. Vervlen, knop. Videos. Stipmidden. 1. Videoatem, Bainstrecht 97. Video Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? Professor, Dokter, Eriks, terug. En waarom ga je.? Dendelder zoeken. Huh. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Dendelder 4. Zoekopdrachtwissen. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Dendelder 4. Dendelder 4, ja, maar dat. Is Snel navigatie uit. E, N, D, O, D, -E R. -4. 4. 4 4. R, R. Zo, het lijkt een IOS 7-bug. Blijft er een getal ergens achter hangen of, uh, of staan of als je dingen wist? Dat heb ik al vaker gezien. Ik geef een reactie indruk. toevoegen. Kijk of Wegaan, dan... de terug doet ik denk dat moet doen. Knop. Kanalen vervrijden. Video's. Stipmidden. midden. 2796. Video item. Zes bij Kutdorp Den Nou, dit geloof ik Kutdorp Den Dolder. Laten we die maar eens niet doen dan vandaag. Video item. Historie Den Dolder. Film. Historie Den Dolder, dat is vast heel mooi. Ik klik hem dubbel. Op pijl op en neer. Een reactie. Videospeler. Video wordt geladen. Weglatingsteken. Videospeler. Videospeler. Controls visible. En dan gaat hij... Den Dolder. Den Dolder is een dorp met 4500 inwoners. Helemaal mooi. De eind van de makelijke fabriek. Controles visibel. Spelers samenvalen. Bekend geworden door het bedrijf dat de reclameslogen terug toedooit. Dat is snel. Maar Den Dolder is ook een dorp. En nou moet ik hem wel met met een... stoppen. Den Dolder. Een... De Zoeken. Knop erop. Geselecteerd. Video is aan. Video is vroegere het... stippenfabriek. Tweeduizendzeven. Video. Video. Video Atum. Ferrari rondgevel Woonhuis in Den Dolder. Dolder zon... Ik stop even. Zet ik hier wel stop. Een play in met videospeler. Video wordt geladen, weglatingsteken. Makkelijk of u recht heeft op een vergoeding. Nu krijg ik weer een het. Ik denk, oh, er valt zaadje van de trap heel, heel hard. En toen vloog ik naar de gang. En Ramon vloog erachteraan. En toen zagen we de Ferrari in de tuin staan. En dan weet je niet wat. Je Videospeler. Controlfieeld. Een vuilgele Ferrari raakt vrijdagavond van de weg. Vliegt over de tuin Kijk. en tegen het huis van Hertie van Amelonnen. Maar Klein zo, dat moet je voorbij zien rijden alle toe keer. Dus die was op de bank te kijken naar die Ferrari. Ja, prachtig ja. toch een Ferrari. Link op je. Dus hier kun je het hele verhaal met deze ja, doen. Oversturen. Nou, ik krijg een stegel krijgen van jongen met de slip. De, de, de muur zo'n 2 meter naast hem. Aan de wc is goed te zien Vlug. hoe hard Vlug. de klap is aangekomen. Nee. De muur is naar binnen gekomen bij het toilet. Nou. Zoeken. Geselecteerd. En het is helemaal video uit. Oh. Oh. Onderbreek, hij is veel. Het is soms uh, even prutsen, maar je kunt gewoon hier zo verschrikkelijk veel vinden. Dat het gewoon echt een, uh, ja, een waanzinnige app is om mee rond te kijken en zeker als je een gebruiksaanwijzing ergens van wil hebben of een artiest of muziek of maar naast muziek ook heel veel tech-info en uh, uitleg van technische standaards, IP voor dummies, weet ik veel, netwerken voor dummies, wat je maar zoekt, het staat er zo ongeveer. En dat is wat YouTube zo ontzettend leuk maakt. Oké, okay, dat was het uh, verhaal van Dirk over uh, YouTube. Ik heb uh, nog een kleine aanvulling. Daarvoor moet ik even een plug uit mijn MacBook trekken en in mijn iPhone stoppen. Ja, dus er staat hier een apparaat beneden onder mijn keyboard te kletsen. Safari. Um, ik start hem zelf even. Speedtest. Niet mobiele. TC-conferentie YouTube. Ik denk dat Derek het YouTube. niet heeft genoemd, omdat hij volgens zij zeggen altijd al ruzie heeft met, um, met uh, dicteren apps en zo. Maar je kunt namelijk ook een gesproken zoekopdracht ingeven. Ik heb YouTube nu gestart en um, populair gids. We knop. hebben dus gids. Populair. populair zoeken knop. Zoeken. Ik tik op de zoeken knop. Textveld bewerkbaar. En dan heb ik tekstveld, Bewerkbaar. YouTube. Ik veeg nog één keer naar rechts. Zoeken met stem. Knop. Ik tik dubbel. Universiteit Nederland. En we gaan eens dus even kijken of hij dat heeft, heeft herkend. De. Universiteit Nederland. Nou hoor, het is keurig. Zoeken. En het krijgt dus nu Afspeellijsten. dezelfde dingen. Kanalen. Die... Uh, Knop. Video is Stip midden. 5700. Video item. Gaat je geheugen kapot? Als je te veel voor je computer hangt. Dokter, Erik Schrik. Ik krijg dan inderdaad dezelfde dingen uh, die Dirk ook had door te tikken. Ik heb de indruk dat hij goed uh, reageert op het zoeken. Uh, Engelse termen zijn soms een beetje lastig voor hem, maar toch, ik, uh, als ik iets in YouTube uh, doe, dan uh, doe ik dat vaak toch uh, stemgestuurd. Ik geef de microfoon vrij. Oké, okay, blijkbaar zijn er hier geen uh, vragen over of opmerkingen. Dan ga ik zo weer even de boel terugzetten. En dan gaan we met de app YouTube Capture aan de gang. Het volgende verhaal van YouTube, en dat is uh, hopelijk iets korter, en misschien wat soepeler. Is van oké, okay, hoe plaats je nou een filmpje op YouTube? Daar heb je de camera van nodig, eventueel de fotorol en eventueel capture van YouTube. Soms kun je rechtstreeks vanuit je foto's, vanuit je ja, foto's en video's dingen publiceren en soms weigert hij dat, waarom weet ik niet, dan zegt hij ik gewoon een fout. En dan kun je hem wel via de video capture utility van YouTube doen en dat ding dat heet capture. Oké, okay, uh, we gaan dan eerst naar de camera om een filmpje op te nemen. Meer suggesties. Naar de Thuisknop. Berichten. Engel gelezen bericht. Kiezer. YouTube. Sava, uren, instelling, list recorder, mail. Capture. Actief. Foto's. Actief. Camera, actief. De camera hebben we hem gevonden. Camera, fits. Automatisch. delen. Uh, dat zal wel voor high definition zijn. Even kijken hoor. Flits, automatisch. Flits, automatisch. Ik vind het prachtig. Aandelen, camera kiezen, camera modus, foto, camera kiezer, achterzijde, knop. Dus dan sta ik gewoon van me af te kijken. en ja, Of het nou voor blinde handig is om zichzelf op te nemen in filmpjes. Ik denk dat dat heel lastig is, maar goed. Misschien met een hoofdsteun of een hoofdband of zo, dat je hoofd op zijn plek blijft. En... Maar dat staat ook weer zo raar. Camera modus, foto, aanpasbaar. Hij is aanpasbaar, dus ik kan hier met pijlen op en ieder heen. Video. Camera modus. Video. Foto. Je hebt foto. Je hebt panoramafoto's. panoramafoto's. Je hebt... Je hebt... Ja, ja, ja. Ja, ja, vierkant. Video. Camera modus. Video. Aanpasbaar. Camera modus. Video. Neem video op. Knop. Daar heb ik een neem video op knop. Nou, dat gaan we dan even doen. Dus ik ga nu met dat gekke ding even de camera infilmen. Stop video opname. Grijs. En stop video-opname. Stop video -opname. Nou, Dit is een uh, filmpje voor YouTube. En daar staat ook wat voice-over gerombeld tussendoor. Maar ik wil hem privé zetten, dan heeft verder helemaal niemand daar last van. Als ik nu dubbel tik, dan stopt de video hopelijk. En dan gaan we daar verder. Neem video op, Gelijks. Neem video op, Knop. Dan moet hij even oh. nadenken. En Maak foto, Knop. Even kijken op... Stop video-opname, Stop video opname. Neem video op. Foto en video weergave. Knop. Foto en. 129 van 129. Filmrol. Terugknop. Kijk of die erop staat. Verwerder. Knop. Speel af. Knop. Dat zal hem zijn, denk ik. Video Foto. Stop video opname. Stop video opname. Oh, dit is een stukje. Nou, ik heb. Ga een stukje weggegooid, maar dat is niet zo. Speel video af. Niet zo heel erg. Uh, de video is er dus. Dus dan gaan we kijken of we het ding gepubliceerd kunnen krijgen. Dan ben ik de focus kwijt? En nu wil hij mij die video niet teruggeven, dus dan tik ik hem een keer dubbel. En dat doet hij soms wel en soms verrotte ik dat niet. Nou. Hij is nou gewoon niet lief, dan ga ik even verder naar foto's. Antieter, camera, ac YouTube, act, Safari, savari, urenme, instellingen, list report, mail, capture, foto's, actief, foto's, actief, foto's, 3 van 5, video's, terugknop. Juist, dat hebben we de video's terugknop. Dan kunnen we tenminste verder. We moeten even kijken hoe we hier ook op. 3 van 5. Context. Korting aan het begin. Uidige korting aan speelvast. Deelknop. Daar heb ik een deelknop. Speel af. Knop. Deel. Knop. En bij die deelknop. Selectie. 1 video. annuleren Knop. Even Selectie. 1 video. Context. Fotoselectielijst. Geselecteerd. Video. 19 seconden. 8. 19. Heel wazig. Heel donker. Afbeelding. Heel wazig heel donker. Ja, dat zal wel. heel erg op de bank. Dus dan uh, wordt hij daar niet blij van. Video. 5 seconden. Air wordt Deel direct met anderen bij. Bericht. Knop. Mail. Knop. iCloud. Knop. YouTube. Knop. En verduld. Daar staat een YouTube. Je moet wel ingelogd zijn. Nu kan ik hier nog van allerlei dingen bijknippen, afhalen, etc. Publiceer, Maar ik ga kijken of ik nou mag. Meer info Oh, Hij wil een titel hebben, zegt hij. Voor publicatie op YouTube is een titel Oké. Dan gaan we jou die geven. Na tekstveld. Snel navigatie uit. Tekstveld. Korte. Korte test. Korte test. Tekstveld. Snel beschrijving. Textveld. Bewerkbaar. tekenmodus. Snel navigatie aan. Mag. Ook, ook. wel, wel. Weer, weer. Weg op dit weg. idee. Snel navigatie aan. Annuleren. Moet ja. publiceren. Kijk, we dan allemaal publiceren. Soms krijg je een fout hier. En soms zet vijf je van Vijf van video's. Terugknop. Er ook een op. Bekijk op YouTube. Knop. Kortje test gepubliceerd. Bekijk op YouTube. Knop. Dan heb ik wel een bekijk op YouTube. Nou, dat gaan we dat even doen. YouTube. Video -speler. Controls. Videospeler. Video wordt geladen. Weglatingsteken. Videospeler. Controls. Physical. Dat is dan wel een beetje jammer. Maar dat kun je ook wel bijknippen. Ik weet alleen nog helemaal niet hoe en zo. kun je dus een filmpje in dit geval rechtstreeks naar je camera op YouTube zetten. Um, hier geeft hij wel eens een fout. Mocht dat niet lukken, dan kun je de YouTube Capture Utility halen. Die. Ook die heel Ambieser, pakken. foto's, camera, safari, uren, instellingen, liste, mail, 3 ongelezen berichten. capture, actief. Ja, capture, actief. Capture, video's, camera, terugknop. Camera, terug. Even kijken. Camera schakelen, knop. Draaien, alle video's, knop. Hier heb ik een alle video's, knop. Video's, camera, terugknop. En die video's, context, Kijk. instellingen, knop. Hopelijk. 0, 5, bewerken en uploaden. Ja, 05 bewerken en uploaden. 018 bewerken en uploaden. 05 bewerken en uploaden. Dus die klikken we dubbel. Arrow left knop. Arrow light, knop. En met arrow left ga je terug en met right is in feite een volgende. Bewerken. Muziek toevoegen. Knop. Player naar play. Knop. 0. Player naar play. Knop. Nou, iets bar play knop. Dus dit is de, uh, het filmpje, fragmentje. 05, 05, het button, knop. En dan kun je hem hier toevoegen aan een of ander verhaal. 05, arrow left, knop. En arrow right. Naar arrow right kan ik gaan. tekstveld bewerkbaar tekenmodus. Hier kan ik hem titel geven en dan heb ik weer een. Locatie wordt niet geopenbaar, knop. Google plus button, bezet knop. Facebook button, bezet knop. Twitter button, bezet dat, knop. Dat is voor je dus daar kun je hem op allerlei plaatsen neergooien uh, en ook publiceren. En dan gaat dus de film naar YouTube, en de link gaat naar Facebook of Twitter of wat je maar wil. Misschien dat het voor velen nog uh, heel ver is dat je zegt: van ja, je zet er geen filmpjes op YouTube, uh, gekke huis. Maar ik denk dat als je wat te melden hebt en wat wildkunde wil maken of mensen wil laten weten dat dit best wel eens een hele makkelijke manier kan zijn, omdat het gewoon redelijk snel plaatsen is. En als ik dit vanuit mijn pc moet regelen, nou, dan ben ik nog even bezig volgens mij. Misschien dat het eigenlijk wel heel handig kan, dat weet ik niet. Maar op de YouTube website is dat vind ik heel erg lastig. Oké, okay, doet er je voordeel mee en we gaan straks weer met de volgende podcast verder. Ik weet nog niet wat, maar dat gaan we zien. Hoi hoi. Oké, okay, dat was Dirk's bijdrage voor deze week. Nou, um, ik geef de microfoon even vrij voor, uh, voor mensen die iets kwijt willen over YouTube of YouTube Capture. Oké, okay, niemand. Nou, dan ga ik um, de reisplanner app doen. De reisplanner extra. Ja, waarom? Um, in het forum is geloof ik alweer een week of twee, drie geleden um, gemeld dat de trein app ging verdwijnen. Uh, tot grote spijt van een aantal mensen die daar al vanaf het begin af aan mee werken. Ik heb dat nooit gedaan. Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met de reisplanner Extra. Dus de app van de NS zelf. En um, ik had zoiets van laat ik die maar eens doen. Want ik las in het forum van mensen van ja wat jammer. Want je kan zo mooi zien in de trein app uh, uh, zeg maar, vertrektijden en meer van dat soort dingen. Nou dat kan je in die reisplanner Extra ook. Um, ik vind het een fantastische app, vandaar dat ik hem dus uh, even met jullie ga doornemen. Als het gaat om treinen, gebruik ik eigenlijk nooit de 9292-app. Omdat de informatie daar later binnenkomt dan in de NS-app zelf. Ik heb gesproken met iemand van de reisplanner en, uh, van uh, 9292, ik moet het wel goed zeggen. En die zei van ja, daar kunnen wij verder niks aan doen. We zijn gewoon afhankelijk van wanneer uh, de NS ons die informatie geeft... Ik merk zelf dat de, de reisplanner extra app van de NS dat die soms nog sneller is dan de borden op het station. Dus ik ben er erg blij mee en ik gebruik hem bijna dagelijks. Rijzenmap. Rijzenmap. Reizen. Context. Reisplanner. Ik start hem op. Ik merk dat dit ook wat zachter is, dus zet hem ietsje harder. Duurt even, hè? had het er al over? iPhone 4? Hij is er nog niet. <laughs> ja, daar komt dat. Nieuw in deze versie, drukte-indicator de en fixes. Oh, Swiepen ja. naar pagina 1 van 2. Overslaan, knop. Oké, okay. dit is blijkbaar weer een update geweest. Reisplanner, Ik terug weet naar niet. hoofdmenu. Knop. Ik weet niet of die drukte-indicator terug naar uh, knop voor ons uh, echt toegankelijk is, maar misschien kunnen we dat straks nog zien. Dus je met die Essentials Stil maar. Oké, okay, uh, je kletst nu eenmaal alles. Bij jullie natuurlijk ook. Maar die staan meerdere computers nu aan. Dus dat gaat af en toe allemaal praten. Oké, okay, het hoofdscherm van de reisplanner. Dat bestaat uit een aantal onderdelen. En die hebben ook kopjes. Dus je kan eventueel ook met kopjes uh, navigeren. de reisplanner knop. Helemaal linksbovenin is de reisplanner knop. Vertrektijden knop. De vertrektijden knop. Meldingen. Koptekst. Dan krijgen we een melding meldingen. Koptekst daaronder vallen. Storingen 1. Knop. Werkzaamheden. Knop. Nieuws 5. Knop. Persoonlijk. Koptekst. Dan krijgen we persoonlijk weer een koptekst. Mijn reizen. Mijn Knop. reizen. Daar ga ik als het mee zit straks nog iets over vertellen. Favorieten. Knop. Favorieten. Informatie. Koptekst. Informatie. Koptekst. Stations. Knop. Eer op uit. Knop. Er op uit. Eer op uit. Maakt ze Places. Licht. Knop. Places. Service. Knop. Service. Oké, okay, laten we eerst eens dus gewoon naar de. Niet meteen naar de splijtplannen gaan. Vertrektijden, maar de tijden. Vertrektijden. Vertrektijden. vertrektijden. vertrektijden. Terug naar hoofdmenu. Knop. Bovenin terug naar hoofdmenu. Knop. Vertrektijden. Koptekst. De koptekst. Zoek. Zoekveld. Zoek, kun je dus een station zoeken waar je het van wil weten. Zoek in de buurt. Koptekst. Zoek in de buurt. Lelystad Centrum. 1,5 kilometer. Dat klopt. Almere Oostvaarders. 16,5 kilometer. Dronten. 18,0 kilometer. Laatst gekozen. Context. Dat zijn dus de stations waarvan hij vindt dat ze dicht in de buurt liggen. Dan krijg ik laatst gekozen. Dan krijg ik dus een rijtje van stations die ik het laatst heb gekozen. Nou, ik ga natuurlijk. Donder en naar... Lelystad Centrum. 1,5 kilometer. Naar Lelystad Centrum. Vertrektijden. Vertrektijden. Terugknop. Ik ga nu gewoon vegen. Vertrektijden. Koptekst. Voeg toe aan favorieten. Knop. Dan kan ik het station aan mijn favorieten toevoegen. Je kan ook uh, reizen. Dus trajecten aan je favorieten toevoegen, dat is iets anders dan mijn reizen. Lelystad Centrum. Disclosure Info. Knop. Ja, dat is een knop, gewoon een infoknop. Tijd naar spoor. Koptekst. Tijd naar spoor. Dat zijn dus eigenlijk drie kolommetjes. Sprinter naar Amsterdam Centraal Vertrek. 15:57 Spoor 1 via Almere C. Wees, vertraging, plus 2 minuten. Kijk, knop. Kijk, heeft dus 2 minuten knop. Sprinter naar Zwolle Vertrek. 16, 4. Spoor 4. Knop. Intercity naar Den Haag Centraal, vertrek 16:11 spoor 1 via Almere C, Adam Zuid, Schiphol, knop. Ik zal dus erop tikken, want het is tenslotte een knop. Laden, ritinformatie, vertrektijden, terugknop. En dan krijg ik dus ritinformatie. Ritinformatie, koptekst, richting Den Haag Centraal. Ritnummer 754, NS Intercity, Groningen, V1446. Dus hij is om... 1446 V, vertrokken uit Groningen. Assen, A152 V152. Nou, hij vertrekt dus in dezelfde minuut. A is aankomst en V is vertrek. Misschien herkennen mensen dit nog wel van de vroegere ouderwetse reisplanner op disketten. Zwolle, A1543 V. Nou, en dan kan ik verder gaan. En de grap is als je dus een verdraagde trein ziet of dit met de vertraagde trein doet dan zie je ook de vertraging per station nog staan en dan zie je soms ook dat ze denken dat ze kunnen inlopen ergens vertrektijden nou Terugknop. eigenlijk alles wat je over vertrektijden Vertrektijden. te weten vertrektijden. Intercity naar Den Haag Centraal Vertrek 16 gebruik ik... vertrektijden terugknop gebruik ik dus regelmatig Vertrektijden. Utrecht Centraal 53.2 kilometer terug naar hoofdmenu ik ga knop. knop terug naar, naar hoofdmenu, hoofdmenu. Uh, nu zie je, en dat zie ik wel vaker, en dat is volgens mij. Vraag ik me af of dat ik dat in iOS 6 ook had. Als ik nu links-rechts veeg, hoor iedere keer pong. Ik moet gewoon een keer op het scherm wijzen: Vertrektijden. En dan Knop. ben ik dan reisplanner. Weer wel. Ik open nu de reisplanner: Reisplanner. Reisplanner. Terug naar hoofdmenu. En dan krijgen Knop. we het bekende scherm: Reisplanner. Context: Van Lelystad Centrum. Knop: Draai bestemmingen om. Knop. Via station. Knop. Naar Utrecht Overvecht. Knop. Tijd vrijdag 20 december 1556. Vrijdag 20 december 1556. Tekstveld. Hij zegt die tekstveld, als je hier dus op tikt, dan kun je die tijd wijzigen. Geselecteerd. Vertrek. Knop. Aankomst. Knop. Plannen. Knop. En helemaal onderaan boven de thuisknop. Plannen. Knop. De plannenknop. Ik ga even plannen. Ik doe hier verder niks mee. want en reis. Uh, uh, zeg maar het schermpje wat je krijgt als je op de tijd, uh, datum en tijd tikt. Dat, dat kent iedereen wel denk ik ook van 9-2. Je hebt een, uh, onderin een aantal van die rolletjes staan om dag, uh, uur en minuut in te stellen. En een kiesknop. En eventueel ook een nu knop. Als je die dan activeert dan blijft die daar ook op staan. En dan neemt die eigenlijk altijd in eerste instantie de tijd uh, van het moment dat je de, in de app bezig bent. Kies een reis. Koptekst. Kies een reis. Vertrek op vrijdag 20 december rond 15.56 van Lelystad Centrum naar Utrecht Overvecht. Vertrek aankomst over stap reistijd. Dat zijn de kopjes boven de tabel. Vrijdag 20 december. Koptekst. Eerder. Weglatingsteken. Knop. Die puntjes. Vertrek 15.14. Aankomst 16.16. Overstap 1. Reistijd 1.2. Knop. Nou, zo zit het scherm dus vol met een aantal... Uh, uh... Mogelijke reizen. Ik reisadvies. Tik en reis. Nu heb ik een reisadvies. Reisadvies. Kop. Vrijdag 20 december. Lelystad Centrum oké. Okay. Details. Koptekst. De details. Sintercity S. Van Lelystad Centrum. Vertrek nou. 1514. Sport 2. Naar Almere Centrum. Aankomst 1529. Sport 2. Knop. Oké. Okay. Disclosure info. We gaan even Knop. naar de info van deze. Die staat onder iedere trein. Laat. Ritinformatie: Almere Centrum A 1529. Plus 1V 1531 plus 1. 15, 1. Oké, okay, kijk. Lelystadcentrum V-Reisadvies. Rit in voorbij Almere Centrum. Eindbestemming Vlissingen. Rit nummer 2650. Ik krijg ook weer dat soort NS dingen. Intercity. Lelystadcentrum V 1514. Almere Centrum A 1529 plus 1V 1531 plus 1. Als ik hier op dubbel tik dan krijg je faciliteiten, de faciliteiten, terugknop, faciliteiten, kop, feedback, knop, Almere Centrum, toilet mindervaliden, toilet. dan hoor je dus de faciliteiten die er zijn in, ik kan gewoon scrubben, Almere Om Centrum a, doe ik nog een keer. reisadvies, hier ben ik weer, is reis. reisadvies, terug, knop. Sprinter NS van Almere Centrum, vertrek. nou, Disclosure info over, wel, dan krijg ik de informatie over de tweede trein, want ik moet in Almere dus overstappen. prijs voor deze reis, 2, klas. Enkele 11,70 euro en geloven cent. Dat geloven we wel hè de prijzen? Knop. Sorry. Knop. Ee. Hey. Opslaan. Knop. Favoriet. Knop. Deel. Knop. Hier heb ik dus nog favoriet. Knop. Opslaan. Knop. Ehm. Um, knop. Die eerste knop ga ik even dubbel tikken want die is nieuw voor mij en ik denk drukte. gered. Knop. De drukte. Knop. Drukte. Koptekst. De drukteindicator in de reisplan Extra is een nieuwe dienst. Hij geeft een prognose voor de gemiddelde drukte van de geplande reis en is direct zichtbaar in het reisadvies. De, in, de indicatie is gebaseerd op historische cijfers en nou ja, de geplande treinen. Dat ik Als de wel. reis volgens de normale dienstregeling verloopt, is de drukte-indicator in de reisplan extra is een nieuwe dienst. Kijk, hij geeft... Oké, okay. um, wij zien dus alleen een knop, maar wij zien volgens mij dus niet hoe druk die is. Gereed, knop. Ik ga even naar gereed. Dus dat is een ongeleden knop. Prijs voor deze reis, de prijs. twee, knop, opslaan, knop. Dan hebben we een opslaan, dan komt die dus in mijn opslaan. reizen te staan... Als je op favoriet tikt, dan komt gewoon het traject Lelystad uh, overvecht in uh, mijn favorieten te staan. Zonder tijdsaanduiding of wat dan ook. Alleen begin- en eindstation. En dat kan heel makkelijk zijn. Uh, uh, kijk, die reis moet ik vaker doen, uh, maar soms ook op verschillende tijden. Dus daarom heb ik hem ook in mijn favorieten staan. Dan hoef ik het niet allemaal van tevoren in te vullen. Oké, okay, gerecht. We knop. hebben nu het opslaanvenster. Help, knop, opslaan. Dan komt hij dus in Mijn reizen. Reisadvies opgeslagen. U kunt dit reisadvies bekijken in Mijn reizen. Indien u wenst kunt u meer instellen. Meldingen. Koptekst. Je kan hier allerlei meldingen instellen. Meldingen. Schakelknop. Uit. Die staan nu uit. Reis herhalen. Koptekst. Herhaal. Weglating steken. Herhaal. Oh. Ik Reis. Ga even... Meldingen. Schakelknop. Uit. Ik ga ze even aanzetten. Meldingen. Schakelknop. Aan. Werkzaamheden. Schakelknop. Uit. Wil je een melding als er werkzaamheden zijn op dat traject? Onderweg. Schakelknop. Uit. Wil je meldingen onderweg? Die zet ik even aan. aan. Alleen meldingen bij afwijkingen. Schakelknop. Aan. Alleen meldingen bij afwijkingen. Uitchecken. Schakelknop. Uit. Die heb ik nu uitstaan, maar je krijgt dan een melding als je er bent van vergeet niet uit te checken. Wekker voor vertrek? Geen. Wekker voor vertrek. Je kunt dus een soort melding zetten van uh, wanneer je moet gaan vertrekken. Wekker voor aankomst, geen. Nou, wekker voor aankomst kun je ook. Dat is voor het geval je in de trein in de slaap valt. Reis herhalen, koptekst. Nou, Herhaal, Weglatingsteken. Herhaalt niet. Ik herhaal die reis niet. Maar je zou dit dus uh, voor de hele week in kunnen stellen. Um, Oké, okay, dit is dus Gered. wanneer je Knop. een reis opslaat. Gered. Ik heb hem dus nu opgeslagen. Reisadvies, koptekst. Ik ga dus nu even terug weer naar het hoofdmenu. Reis. reisplanner, terugknop. Geselecteerd. Reisplanner. Vertrek. Knop. 1 van 2. Nu zit ik weer. Terug naar hoofdmenu. In. Knop. Ik ga terug, terug naar, naar hoofdmenu. hoofdmenu. En nu moet ik dus weer bij. Persoonlijk. Koptekst. Mijn reizen. Ik ga nu knop 1. reizen. Mijn reizen. Kijken. mijn reizen. Terug naar hoofdmenu. En zien wij daar. Knop. Mijn reizen. Voeg toe. Knop. Alle meldingen. Schakelknop. Aan. Zondag 11 augustus. Koptekst. 849. Ah, Lelystadcentrum. Nog een reis. 10. Meer info. 849. Op 3. Knop. Opschonen, 3. Verwijderen. Knop. Ik kan dus reizen verwijderen. Meer info. Op opschonen. Opschonen. 3. Dan gaat het. Als dat goed is, de oude reizen eruit gooien. Opschonen. Mijn reizen. Voeg toe. Alle meldingen. Schakelknop. Aan. Vandaag. Koptekst. Kijk, nu staat alleen. 15, 14. Is er nog. Lelystadcentrum. 16, 16. Utrecht Overvecht. Meer info. 15, verwijderen, knop. Verwijderen, knop. Gered. Opschonen. Gered. 15, 14, verwijder. 15, 14. Kijk, nou gaat deze Lely. weg. Verwijder. 15, 14. Lelystadcentrum. 16, 16. Utrecht over. 15, 14. Verwijder. 15, 14. Vandaag. op, Verwijder. 15. En... Verwijder. 15, 14. Verwijder. 15. Hm. 15, 14. Oh. Verwijder, 15. Hij doet een opschonen. Ik doe even opschonen. Nul even Verwijderen. En even kijken of die nu weg is. Terug. Mijn reis voegt toe. Alle meldingen. Schakelknop. Vandaag. Context. 15. Nou, 15. hier staat er nog. Dus hier gaat even iets mis, maar dat duurt te lang. Moet ik nog even uitzoeken. Uh, dit is eigenlijk even in, in volgevlucht uh, de app uh, uh, Reisplanner Extra van de NS. Ja, Ton, ik ben het eigenlijk uh, wel voor 100% met je eens. De reisplanner is voor mij ook in de huidige manier van werken een prima app. En ik gebruik trein ook al heel lang niet meer. Maar waarom veel mensen denk ik toch trein zijn gebruiken en mensen zijn vaak gewoontedieren en zijn blijven gebruiken is omdat die reisplanner gaandeweg nogal wat onhebbelijkheden heeft gehad. Die er nu volgens mij inderdaad wel zo'n beetje allemaal uit zijn in verband met knoppen die het dan niet deden of... Via stations die je niet kon wissen of tijden die dan lastig uh, aan, uh, te verschuiven waren. Allemaal van dat soort hele vervelende onhebbelijkheden dat ik toch ook wel dacht van nou ik pak trein wel want dan gaat het een stuk vlotter. En dat is denk ik de belangrijkste reden dat mensen toch bij uh, trein zijn blijven hangen. Ja dat denk ik ook. Maar ja, het is... Uh, uh, Sorry, ik laat uh, de, een knop los. Uh, ik ben het met je eens. Het, het is natuurlijk ook maar net wat je gewend bent. En, en uh, de, de reisplanner had natuurlijk een groot probleem uh, na een update met die plannenknop die het niet meer deed. Uh, ja, en verder is het natuurlijk ook net... Uh, laatst zei iemand bij ons op kantoor, toen ging het over tekstverwerkers. De beste tekstverwerker is de tekstverwerker die je kent. En dat, dat dekt heel erg de lading, vind ik. Het, het is natuurlijk, uh, dat geldt ook voor programma's en voor apps als je eenmaal bent... Goed bent ingevoerd in, in de, werk, de werkwijze, dan, ja, dan is dat routine geworden. En dat is vastgelegd. gewoon lastig om uh, om te schakelen naar, uh, naar iets anders. Um, ik, ik wil jullie nog even iets laten horen, dus ik zet de microfoon nog even vast. Uh, het is een beetje uh, een zijspoor, maar omdat ik jaren ben, vind ik dat ik dit mag doen. Ik heb op het moment in mijn handen het, uh, het Android het Nexus-tablet van, uh, van Barty Mees. Dat mocht ik een paar weken mee naar huis nemen. Omdat ik zoiets had van, ik wil me toch ook eens gaan verdiepen in wat Android te bieden heeft. En dan ging het er mij voornamelijk om van, hoe zit het nou met de apps die ik op de iPhone gebruik. En als ik kijk naar de Reisplanner-app... Um, ik doe nu eigenlijk hetzelfde, ik heb hem even gestart uh, en ik doe nu hetzelfde wat ik op de iPhone doe, gewoon links-rechts vegen. NS Reisplan Extra, knop meer opties, knop reisplanner. knop vertrektijden, knop storingen. Je hoort dezelfde, knop mijn reizen, dezelfde dingen uh, uh, maar zonder de kopjes die je op de iPhone hebt. Knop favorieten, hebt. knop werkzaamheden, knop spraakbesturing. Spraakbesturing, dat mis ik op de iPhone en dat vind ik, voor de, uh, dat vind ik een hele aardige, ik zal hem eens dubbel tikken. Reisplanner. Oké, okay, ik ga nu vegen weer. Spraakherkenning, omhoog navigeren. Omhoog navigeren is de terugknop. De snelste manier om je reis te plannen. Ik wil morgen vanaf. Knop, knop, vorige. 1,6. Knop, knop, volgend voor. Knop, knop, start spraak invoer. Knop, knop, staat, spraak invoer. Vroeger zoeken. Ik wil morgen van Lelystadcentrum Centrum naar Amsterdam Lelylaan om 11 uur. Reisplanner. Reis nu kom ik weer terug in mijn. Oorspronkelijke reisplannerscherm. Reisplanner, omhoog navigeren. Van Lelystad Centrum. vertrek en aankomst. Via station. Naar Amsterdam Lelylaan. Tijd, 11 uur. Zet huidige tijd. Datum, 21 december 2013. Nou, dat vond ik zo aardig. Ik denk dat moet ik jullie even, even laten horen. Oké, okay, ik geef de microfoon weer vrij. Waarom heeft de, de app van iPhone die optie dan niet? Is dat... Uh per ongeluk of zo, of weet je dat niet? Aad, eh, ik weet het niet. Um, ik, ik, ik denk dat dit een, een, een, een hele plezierige optie is. Um, en uh, ja, we zouden eens aan de NS moeten vragen waarom ze dit niet voor de iPhone doen. Misschien kan dat niet. En uh, heeft dat te maken met het feit dat ze waarschijnlijk de uh, een of andere Google spraakherkenningsding gebruiken om dit uh, wel onder Android te kunnen doen. Een andere reden zou ik eigenlijk niet kunnen bedenken. Ja, zoiets dacht ik ook, want ik hoorde hem inderdaad even heel snel Google zoeken zeggen. En uh, ik weet niet, volgens mij hebben, iPhone, uh, hebben Apple en Google niet zo'n uh, warme verstandhouding. Dus uh, zal het er in, uh, in de iPhone daarom misschien niet in zitten. Ze maken kennelijk van Google gebruik om die, uh, om die zoekopties uh, zeg maar, te halen. Te, te, te vertalen. Ja, dat vermoeden heb ik ook, maar ik vind het een... Uh, ik, ik zou hem ook graag in de iPhone willen hebben, want ik vind het een fantastische feature en... Uh, voor de rest, uh, ik, ik wil daar nu niet verder op ingaan uh, op, op dit Android appje. Maar ik vond het toch leuk om dit even te laten horen. Als Siri ooit in Nederland geïntroduceerd wordt, is het volgens mij zo voor de bakker. Want dan kan Apple het zelf uh, aansturen en dan uh, gaat het gewoon via Siri. Alleen dat komt ook maar niet van de grond. Het, het duurt wel erg lang voordat Siri komt. En uh, je kunt je op een gegeven moment afvragen of het nog wel een keer komt. Want het lijkt erop alsof ze dan alleen maar met andere dingen bezig zijn. En uh, ja, ik heb inderdaad dan ook het dat dit soort dingen dan ook in de iPhone terecht gaan komen. Oké, okay, is er nog iemand die uh, iets kwijt wil over de NS Reisplanner? Ja, nog wel een opmerking over die uh, tijden die je kunt instellen. Dat werkt met name bij herhaalde reizen. Het is een leuke optie hoor. Eigenlijk gewoon, uh, nou kun je zelf zeggen niet... Sommige tijden herhaalt hij welkeurig, sommige uh, seintjes herhaalt hij welkeurig, andere helemaal niet. Uh, sommige komen zelfs helemaal niet. Ik heb een keer vier dagen ga ik dan op dezelfde tijd van en na mijn werk. En dan is het wel grappig om gewoon een kwartiertje van tevoren dat ik weet dat ik van huis moet dat vec in te stellen. Nou de eerste dag dat je dat ingesteld hebt werkt dat, maar daarna gaat dat toch uh, zeker niet consequent goed. Dus dat is wat dat betreft een wat onbetrouwbare optie. Maar goed, dat is, is niet rampzalig natuurlijk. Want het is eigenlijk een leuke, aardige bijkomstigheid. Ja, inderdaad. Maar u zou dat misschien bij de bouwers moeten melden dan als het niet, niet echt goed werkt, denk ik. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik heb wel een keer al die seintjes ge, ge, ge, ge aangezet in een reis, gewoon om het uit te proberen. Ook om uit te checken en zo. Dat werkt allemaal prima. Maar vooralsnog sla ik eigenlijk nooit echt reizen op. Oké... Okay. Um... Nog iemand die iets kwijt wil over de reisplannen? Dan gaan we bij mij betreft naar de valreep om kwart over vier. Heeft er iemand nog uh, iets leuks meegemaakt met Apple? Of nog een uh, dringende vraag over Apple? Of gewoon iets kwijt wil over Apple? Ik zou zeggen, ga je gang. Nou, nog wel een vraagje eigenlijk. Even. Ik heb ook eigenlijk nog steeds het probleem dat als ik in de trein probeer op het T-Mobile uh, wifi gebeuren aan te haken... Dan krijg ik eigenlijk het inlogscherm niet meer wat je dan geacht wordt te krijgen. Hij gaat gewoon verbinding maken alsof ik thuis ben. Hij zegt ook dat keurig dat ik een wifi verbinding heb. Maar omdat ik dat inlogscherm niet krijg ga, gaat hij dus niet echt verbinding maken. In die zin als ik probeer bijvoorbeeld e-mail op te halen of iets anders waar ik internet voor nodig heb. Dan komt hij gewoon met de foutmelding dat hij de mailservice niet kan bereiken of de pagina niet kan vinden. Omdat de internetverbinding gewoon niet, uh, niet goed is. Nou heb ik pas wel een tweetje gelezen van, S, van NS Online... ...dat je dan naar een bepaalde website zou kunnen surfen. Dat heb ik gisteren geprobeerd, maar ik had er eigenlijk te kort tijd voor. Daar kreeg ik twee knopjes te zien. Google, eh, Yahoo en Apple geloof ik. Nou ja, in ieder geval dat soort dingen. Dus er gebeurde wel iets, maar echt een inlogscherm kreeg ik niet. Heeft iemand hier ook wel eventueel ervaring mee? Ik nog niet... Um... Ik loop denk ik een beetje achter, want ik wist niet dat dat inmiddels al kon van T-Mobile, wifi. Uh, want dat is dan waarschijnlijk in de trein zelf. Wat je zou kunnen proberen in ieder geval, is hem dat netwerk te laten vergeten. Dus naar instellingen uh, uh, wifi te gaan en dan zie je het netwerk natuurlijk staan. Dan zul je ook zien dat je daarop zit, omdat het geselecteerd is. En als je dan de infoknop daarnaast of daaronder uh, dubbeltikt, dan kun je ook roepen vergeet dit netwerk. En dan kun je hem opnieuw zoeken en dan heb je grote kans dat je wel opnieuw dat inlogscherm krijgt. Nou vergeet het maar, want dat heb ik al herhaalde keren gedaan. Er is ook iets raars met dat informatiescherm. Want in dat informatiescherm bij dat soort netwerken hoort ook een paar extra opties te staan. Namelijk automatisch aanloggen en nog iets anders. En dat krijg ik dus sinds een tijd ook gewoon niet meer. Hij vergeet dat netwerk blijkbaar dus niet volledig. Dat is ook weer zo'n onhebbelijkheid van Apple. Ergens diep in zijn, in zijn onderbuik blijft hij kennelijk toch nog iets van dat netwerk onthouden. En nou juist datgene wat ik hem niet wil laten onthouden. Dus dan kom je bijna op het idee dat je hem een keer helemaal moet reformateren. Maar ja, als je dan weer een backup terugzet, terugzit, dan kent hij ook al je netwerken weer. Dus daar word je volgens mij ook al niet wijzer van. Nou ja, hoe dan ook. Uh, ik had overigens hetzelfde bij KPN. En nou probeerde ik laatst in uh, overigens, Tom, wat jij zegt klopt. Het zijn net, uh, het is in, in bepaalde intercities uh, is dat tegenwoordig. Daar heb je T-Mobile. Dat is een soort provider die waar de NS een mee heeft het contract mee heeft gesloten voor in de treinen. En op de stations doen ze dat met KPN. En KPN uh, Albert Heijn begint nu ook met KPN uh, uit te rollen in de filialen. Toevallig heb ik dat vandaag ook even geprobeerd en daar kreeg ik ook eigenlijk dat ik wel ingelogd was maar geen verbinding kon krijgen. Maar als je dan de Albert Heijn app start, dan komt die inderdaad plotseling wel met een scherm van welkom bij het hotspotje van Albert Heijn en u mag hier drie uur per dag uh, gebruik van maken. En uh, nou ja, daar heb ik dus aangegeven dat ik in wilde loggen en dat ik ook die login wilde onthouden. Dus wellicht dat hij daar gewoon de volgende keer spontaan automatisch uh, verbinding mee maakt. Ja, ik heb zelf wel eens, ik wist niet dat dat T-Mobile was, maar in een intercity uh, ingelogd op, uh, op de wifi daar. Um, uh, ik merk wel dat, ik, um, dan, dat je niet mag streamen. Dat is sowieso al vervelend. Dat snap ik wel, want dat verstookt natuurlijk aardig wat data. Um, wat ik wel heb gemerkt is dat dat inlogscherm, dus eigenlijk een HTML pagina, niet echt goed toegankelijk is. En dat ik niet overal kom door te vegen, dat ik ook veel moet wijzen op het scherm. Maar dat is alweer een klein jaartje geleden. Want ik, ik zit, ja ik zou dat ochtends in Lelystad, dat zijn natuurlijk ook intercity's tegenwoordig realiseer ik me nu die ik heb. Want ik zit altijd in die trein die naar Vlissingen gaat. Dus ik zal dat, ik zal dat eens uitproberen. Uh, in het nieuwe jaar, want ik hoef niet meer naar Utrecht. Maar ik ga dat in ieder geval even uitproberen, Bruno. We kunnen elkaar wat dat betreft een hand geven, wat het niet meer hoeven dit jaar betreft. Want dat is wat mij betreft ook zo. Ik hoef ook niet meer naar Amersfoort. Misschien zijn er nog anderen met hele interessante opmerkingen vragen of weet ik veel wat. Wie de microfoon nog wil hebben, ik zou zeggen grijpen. Oké jongens, dan ga ik hier alle rotsen opruimen, want mijn tafel ligt hier vol met... Met uh, twee leesregels, een MacBook, een iPhone en een Nexus tablet. En daar hangt dan ook nog een microfoon voor mijn neus. Ik ga uh, jullie uh, heel veel fijne dagen wensen de komende twee weken. Uh, goede kerstdagen en natuurlijk uh, een heel voorspoedig 2014 gewenst. En ik ga nu lekker naar beneden mijn verjaardag vieren. Mensen, tot over, moet ik het goed zeggen, tot over drie weken. Uh, 10 januari, en dan zijn we er weer. En ik wou jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Tot 10 januari. Groetjes. It to be step step one the power. Well, move my...